Het is 6 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door een stroomstoring doet luchthaven Schiphol een oproep aan reizigers... om niet meer naar de luchthaven te komen. De check-in-balies werken niet... en daardoor staan de vertrekhallen vol met mensen die niet weg kunnen. Ook buiten staan rijden. Voor de veiligheid zijn daarom nu de afritten van de A4 naar Schiphol... intussen afgesloten en ook rijden er geen treinen meer. Vliegtuigen kunnen nu niet vertrekken... en vanaf 9 uur mogen er ook geen vliegtuigen meer landen. Hoe lang de beperkingen zullen gelden is nog onduidelijk. Op Twitter raadt Schiphol reizigers aan om de website in de gaten te houden voor het laatste nieuws. Ook het stadsdeel Amsterdam Zuidoost heeft te kampen met een stroomstoring die begon om kwart voor één van nacht. Zo'n 38.000 huishoudens zijn, zouden zijn getroffen. Ook is er straatverlichting uitgevallen. De storing wordt veroorzaakt door een probleem met een onderstation van Tennet. Hoe lang de storing nog duurt is onbekend.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 mm <laughs> Morgen, welkom in een nieuw hier. Risa. Welkom terug als je nog zat te luisteren. Misschien was je lekker uh, halverwege je slaap, maar nog niet helemaal. Dacht je, nou pak nog eventjes lekker een uurtje Risa mee voordat ik echt mijn bed in donder. Of misschien sta je net op, denk je van nou, als ik wakker wil worden doe ik dat met Risa. Want die heeft meestal wel hele goede muziek en hele toffe gasten. Nou, een toffe gasten heb ik zeker. Onze eigen Noah Johannes is een uur lang te gast. Wil jij weten hoe de nieuwe Avengers is? Noah Johannes. Wil jij weten welke films je zeker moet ontwijken? Noah Johannes. Wil jij weten welke films je in de toekomst moet gaan zien? Ja, antwoord weet je natuurlijk al. Noah Johannes is een uur lang te gast. En uh, ja, speciaal voor Noah draaien we dan gewoon ook een uur lang alleen maar filmmuziek. Wat dacht je van deze? Je kent hem natuurlijk wel. Het is uh, van een film waar uh, John Travolta zo vreselijk mooi staat te dansen. Het is uh, Staying Alive Bee Gees. Tijd al, we draaien een uur lang ter ere van Noah Johannes. Alleen maar filmmuziek en ze zit tegenover me. Hallo, Risa. Goedemorgen, Noah. Ja, wij, wij waren allebei een beetje blij uh, met Phil Collins, hè? Ja, ja, Phil Collins, dat blijft gewoon heel fijne muziek. Tijdloos, heel lief, een beetje onschuldig. Ik kan er wel goed mee wakker worden op de zondag. Ja, en hij heeft ook heel veel filmmuziek geschreven. We hadden het net al eventjes over uh, Tarzan. Daar was hij natuurlijk, maar ik lees net ook. en Ja, natuurlijk. Dat was ook een hele mooie soundtrack. Brad de Beer. oh ja, dat heeft dat was ook hij ook Dat hij ook, ja. Jeetje, Dezij, Mina. een bezig bijtje. Ja, maar deze track die kwam van de film Buster waar hij, hij zelf dan in me meespeelde. Ja, die heb ik nooit gezien. Nou, dat heb jij ook goed gezien. Maar <laughs> <laughs> Het liedje is in ieder geval heel erg goed. Ja. Ja. Hey, welkom. Um, ja, we hebben het al even over de telefoon besproken, maar je bent niet langer alleen maar Noah Johannes van Cinema. Dat klopt. Maar nu ook van NPO 3.nl. Dat klopt. Op uh, NPO 3.nl heb je een superleuk katern met uh, films en series. Ja. En uh, nou ja, ik voel nu dat uh, film. Katern met allemaal leuk filmcontent. Dus je wordt nu gewoon fulltime betaald om films te kijken? Ja, daar komt het wel op neer, ja. A, droombaan? <laughs> uh, ja, ik, ik zit er nog steeds op te wachten dat iemand me even wakker maakt. Of eigenlijk grof wakker schudt van nee hoor, het is allemaal niet waar. Ah, grapje. Maar nee, ik zit af en toe gewoon echt op de fiets naar een bioscoop. En dan denk ik, wauw, ik word hier nu gewoon voor betaald. Ja. Ja, dat is best heel magisch. Uh, is er nog plek over? Uh, ja, moet jij even vragen bij de plaats? <laughs> dat wil ik ook wel. Dat snap ik. Hey, nou Jij ja, bent natuurlijk bij ons, uh, vaste uh, filmrecensent. En uh, we hebben eigenlijk besloten dat we gewoon vanaf nu gewoon elke maand één, één uh, uitzending uh, een uur ja. lang uh, met jou willen gaan praten over films. Hartstikke leuk, want er valt ook over heel veel uh, films te praten en ja. allerlei gossip daaromheen. Dus uh, nou ja, hartstikke gezellig. Nou, laat ik meteen even een trailer hier in de lucht gooien van een film die net gepremieerd is. Avengers. I hope they remember you. No! I do hope those that survive. Remember everything. So, is Avengers, hè? Avengers uh, is, uh, is uit. Avengers Infinity War. Mm -hmm. Nu heb ik hem zelf al gezien, uiteraard. Een hele grote Marvel film. Uh, freak bin. Maar we willen graag met jou erover praten. Uh, kun jij voor degene die hem nog niet gezien heeft... en hem misschien graag wil zien of in ieder geval wil weten waar hij over gaat... in het kort uitleggen waar hij over gaat? Nou, het is, al weer, uh, het is inmiddels alweer de 19e film... in het hele Marvel Cinematic Universe. Yeah. En um, in die... In die zin is het wel een beetje natuurlijk ja, een vervolg op een aantal verhalen die er al zijn geweest. Dus het is misschien goed om een aantal van die films nog wel even te kijken. Mocht je die niet gezien hebben voordat je naar deze gaat. Maar in het kort komt het er in deze film uh, Infinity War op neer dat uh, ja, bijna alle superhelden uit al die voorgaande films die maken hierin hun opwachting mm -hmm. en uh, zij moeten het in de film opnemen tegen de machtige naar nou de grootste badass-schurk van het universum Thanos. Ja. Ja, ja een heel grote... En, en bijna, nee, hij is gewoon niet kapot te krijgen. Nee. En uh, nou, hij is uh, in het universum is hij op zoek naar de, ja, de Infinity Stones. Zoals mm -hmm. de titel al aangeeft. Die uh, geven hem alle macht over het universum. En de Avengers moeten hem natuurlijk tegenhouden. Want uh, ja, zo'n man die mag niet te machtig worden. Nee. Nee, nee, nee, nee. nee, nee want dat overleeft het, het universum gewoon uh, niet. Kunnen we zeggen dat dit universum, dit nieuwe universum, dit. Uh... Deze nieuwe reeks films. Ooit begonnen met Iron Man? Is dat echt de aanleiding? Iron Man is inderdaad de eerste geweest. Ja. Uh, Marvel die heeft er heel. Uh, of ze hebben er toen heel erg bewust voor ge gekozen. om uh, die hele Cinematic Universe. om dat echt langzaam op te bouwen. Mm -hmm. En toen zijn ze tien jaar geleden. want dat is ook leuk. Dus het is dus een tienjarig jubileum nu. Ja. tien jaar geleden begonnen met Iron Man. Ja. Ik geloof dat daarna. Uh, of Thor of Captain America volgde. Een van beiden. En uh, nou ja, dat hebben ze gewoon langzaam zo uh, opgebouwd. En op een gegeven moment, bij de vierde film, zo ongeveer, toen kwamen ze dus al samen, die karakters. Yes. Nou, inmiddels zijn we dus gewoon 19 films uh, zijn we verder. En ja, bijna iedereen kent nu eigenlijk al die superhelden wel. En het is natuurlijk hartstikke tof om ze dan samen in één verhaal uh, te zien. Zie je ook progressie? Progressie, nou ja, even kijken, even kijken. Ik vind het, het eigenlijk begon een al beetje... heel goed natuurlijk met Iron Man. Ja, en ik vind het wat dat betreft eigenlijk een beetje wisselend. Want het begon heel erg leuk met Iron Man. Dat vond ik echt een ontzettend toffe film. Maar als ik zo kijk naar de 19 films die er nu zijn geweest, uh, daar zat er af en toe de, uh, tussendoor dan echt een heel toffe. Maar dan tussendoor ook ineens eentje waarvan ik dacht, nou ja. De Hulk bijvoorbeeld, de allereerste film... Dat, uh, die staat me al bijna niet eens meer bij, die, als die, ik heel nee, eerlijk die, ben. Die, die, die eerste nog voor Edward Norton bedoel je? Dat is, na, nee, die met Edward Norton. Die vond je niet zo? Nee, waar is die eigenlijk gebleven trouwens? Ja, Want dan de dan rol die... is natuurlijk later uh, ingevuld door Mark Ruffalo... Ja. Maar uh, nee, en dan bijvoorbeeld de tweede Thor-film. Die vond ik ook niet echt heel erg best. Maar ja, dan ineens kreeg je wel weer een heel lekkere tussendoor. En uh, nou ja, afgelopen Th jaar Thor Black Ragnar Panther. Bijvoorbeeld, ja, nou, de derde, die vond ik inderdaad uh, eigenlijk de leukste van is de drie. heel goed, hè? Ja. ja, met heel veel humor ook erin. En uh, best een risico. Maar dat hebben ze wat mij betreft echt heel erg tof uh, gedaan. Ja, en dan Black Panther, hè, afgelopen nou, jaar. wat een succes, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, echt wat mij betreft een van de betere van de 19 van, ik, ik films. Ik heb er echt lang over nagedacht, maar het is op dit moment mijn nummer één van, van, van, ja? Van, ja, van het universe. Um, wat, ik, wat ik gewoon heel mooi vind aan Black Panther zelf, is dat... Ten eerste al gewoon een film met alleen maar black people in leading roles. Ja, Heel en uniek. Iets, iets waar, waar Hollywood jaren over zei: ja, als we dat doen, dan komen die groep mensen, komen niet uit met budget, wordt niet terug, ja. uh, terug En hij overtreft gewoon ja. alle films van Marvel. Uh, de, ik geloof de, alleen Avengers zelf, de eerste Avengers film nog daarboven ja. daar staat. Ja, de eerste twee geloof oh, ik. Volgens okay. mij hebben de eerste twee, want die hebben echt gewoon over een miljard hebben ze opgeleverd. En ik geloof dat Black Panther op dit moment uh, op 10 staat, in de top 10. Van de, ja. Ja, de films die gewoon wereldwijd het meeste Deze hebben, hebben opgeleverd. En het kan natuurlijk zijn dat Black Panther nog een kleine inhaalslag ja, maakt. Want hij, doen, draait, hij, draait uh, hij draait nog. nog. Maar uh, nee, dat was echt een topper. Hij heeft heel veel records verbroken, inhoudelijk, maar dus ook qua opbrengsten. En uh, ja, dat was ook een film waarvoor ik uh, gewoon weer terug ben gegaan naar de bioscoop. Omdat hij gewoon zo lekker in elkaar zat. Wauw. Ja, ik vind het echt. Oh, wow. oh, ook omdat het verhaal is zo sterk is. Het, het, het, het, het draait. Het, dat, dat vind ik zo opmerkelijk aan Black Panther. Uh, er zit geen superschurk in. Normaal, nee. normaal draaien die films allemaal eigenlijk om superschurken. Ja. En hier zijn het eigenlijk gewoon de mens, mensen van vlees en bloed die de vijand ja. zijn. Maar evengoed is het reet, reet spannend. En ja. het verhaal is er alleen maar sterker door. Ja. Geworden. Nee, dat klopt. En, maar dat vind ik sowieso wel goed aan Marvel. Die, als je dat dan weer vergelijkt met uh, de hele DC Comics uh, franchise, zeg maar, en de films die zij Uitbrengen. De helden in Marvel die komen op de een of andere manier sowieso al wat dichterbij. Het zijn minder mythische wezens, hè, zoals bijvoorbeeld een, een Batman en zo. Dat is toch allemaal wat, wat magischer. Ja. En deze karakters, die, daar kun je iets mee meer identificeren. En ik denk dat met Black Panther dat dat uh, voor heel veel mensen ook het uh, geval was. En dat inderdaad de bad guy in de film. Ja, je snapte eigenlijk wel waarom hij deed wat hij deed. Ja, ja. ja. We gaan zo direct uitgebreid met je verder praten. Onder andere over, uh, over wat je de laatste tijd in de biscoop hebt gezien. Wat uh, prijsenswaardig is. Maar ook uh, waarvan je zegt van nou, die zou ik echt uh, ontwijken als de meter. Ja, de missers waren er ook, ja. Ondertussen meer veel muziek. I see what's happening, yeah You're face to face with greatness and it's strange You don't even know how you feel It's adorable It's nice to see that humans never change Open your eyes, let's What can I say except you're welcome for the tide, the sun, the sky? Hey, it's okay, it's okay. You're welcome. I'm just an ordinary Jimmy guy. What can I say except you're Honestly, I could go on and on. I could explain every natural phenomenon. The tide, the grass, the ground. Oh, that was me. I was messing around. I killed a snake. I buried its guts. Sprouted a tree. Now you got coconuts. What's the lesson? What is the takeaway? Don't mess with Maui when he's on a breakaway. And the tapestry here in my skin. Is a map of the victories I win? Look where I've been. I make everything happen. Look at that mean mini Maui. Just tickety-tap. Singing and scratching. Flipping and snapping. People are clapping. Hearing me and Bring the clothes back. Hey, girl, you.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 Music played and people sang Just for me, the church bell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 we hebben hier wel een beetje gecheat, want dit is niet speciaal voor een film geschreven. Het is Nancy Sinatra, Bang Bang. Maar hij komt uit een verschrikkelijk mooie film. Hey, en vooral een goede film. En een heel bloedige ja, ja, ja, ja, ja Met heel veel bloed. Ja, ja, want? Heel erg Tarantino. Ja, Kill Bill. Kill Bill natuurlijk. Ja, ja, Twee Uma. prachtige delen. Ja, nee, het waren heel bloederige films. Maar uh, ja, ja, wel maar ook... gewoon zo Quint Tarantino lekker. Maar dat was ook bloederig voor Uma, hè? Dat is later een, be een beetje uitgekomen. Heb je, je dat meegekregen? Uh, ja, ze was nogal uh, een paar keer gewond uh, geraakt tijdens de opnames. Ja. En dat heeft ze hem uh, vooral achteraf niet... of tenminste, nam ze hem toen al niet heel erg in dank af. <laughs> maar afgelopen jaar kwam dat toch ineens weer even naar buiten... dat dat uh, blijkbaar heel heftig is geweest. Ja, wat best wel pijnlijk is, want het was voor hem altijd zijn muze. Ja, inderdaad. En iedereen kijkt natuurlijk ook gewoon naar die films... Als, uh, ja, nou ja, bij gewoon filmklassiekers eigenlijk. Ja. En is het is altijd zo jammer dat je nou achteraf dit soort dingetjes hoort. Ja. Hè? Dat het haalt de magie er bijna een beetje vanaf. Daarvoor hoorde je uh, een, uh, een track die eigenlijk in de film wordt gedaan door The Rock. En dat is uh, You're Welcome. Dat is van de film uh, Moana. Uh, dat is een animatiefilm natuurlijk. Uh, heb jij wat met The Rock? Ik uh, vind The Rock, uh, ik, ik ken hem niet persoonlijk. Mm -hmm. Maar op de een of andere die manier wel ik persoonlijk ik altijd... kennen. Nou, nou, het is niet in die <laughs> zin mijn type. Maar ik heb altijd het idee dat je met hem gewoon echt heel leuk een biertje zou kunnen ja, drinken. Ja, volgens mij ook, ja. Die hij dan natuurlijk gewoon zonder flesopener gewoon ja. zo pop open maakt. Gewoon uit het vat. Ja, inderdaad. Maar ik, heb, ik weet niet wat het is met die man. Elke keer als ik een trailer zie, met een, een, een ja, of een trailer van een film van hem uh, zie, heb ik altijd wel zoiets van... Ja, die gast die is gewoon heel erg sympathiek. Ja. En in welke film hij ook voorbij komt, hij maakt dat gewoon leuk op de een of andere manier. Maar, maar um, nu weet ik dat jij ook een beetje goed op de hoogte bent van uh, Rodos en zo. Nou, een beetje. Een beetje? Een beetje. Um, hij wordt niet altijd sympathiek ontvangen. Nu weet ik bijvoorbeeld dat de uh, Fast and Furious franchise... dat daar nogal wat trammelant om is geweest. Ja, hij en Vin Diesel schijnen niet zo goed met elkaar overweg te ja. kunnen. En dat komt nu vooral naar buiten omdat er... Uh, ja, Fast and Furious, we zitten inmiddels op uh, acht films geloof ik. Ja. In die succesvolle franchise. En uh, ja het moet natuurlijk een negende komen. En het liefst een tiende en een elfde. En, uh, maar de Rock en Vin Diesel die schijnen het uh, niet zo goed uh, te vinden met elkaar. En dat... Uh, ja, dat zit nu wel uh, de plannen voor de volgende film een beetje in de weg. ja, er zal vast wel iemand komen met een grote zak geld en dan ineens uh zijn ze weer best buddies waarschijnlijk. Heb je, heb je andere, andere filmnieuwtjes, roddels? Uh, nou ja, hou, hou jij een beetje van de Fast en die Furious? Of, uh... Ja, wat zou ik zeggen? Ik, ik heb ze allemaal gezien. En ze uh, stellen zelden teleur. Het is ook niet, er is geen eentje bijgebleven. Er is geen eentje waarvan ik de scène zo uit mijn hoofd zou kunnen uittekenen. Nee, oké. Okay. Maar je, je vindt op zich dat je ja. best goed. Nou, het ja. leuk nieuws is dan misschien dat... Uh, um, oké, okay, de volgende film is dan misschien nog een klein, klein beetje onzeker... in verband met de hele Fitty tussen die twee. Maar er is nu wel aangekondigd dat er in ieder geval zeker weten een animatieserie gaat komen. Oh, van echt? Waar? Yes. Ja, op een gegeven moment moet je natuurlijk gewoon uh, gaan uitbreiden... Hè, met uh, animatie als je <laughs> niet zeker weet of je de films uh, kan voortzetten. Maar nee, hij komt op uh, Netflix. En wanneer precies is nog even de vraag... maar de animatieserie van de Fast and the Furious... die gaat er zeker komen. Ik, ik heb daar wel meteen een beetje een hard hoofd in... dat ik denk van, oh god, dat kan ook wel verschrikkelijk kut worden. Ja, dat kan. Maar ja, aan de andere kant, dat dacht ik ook bij uh, een aantal van uh, de films... vanaf uh, deel 5, denk ik. Ja. Maar op de een of andere manier blijven ze gewoon goed... Ja, dat ook. Dus waarschijnlijk weet ze hier ook wel weer iets heel interessants van te maken. Een andere vraag. Um, nu, nu dat Marvel het zo goed doet... Wordt het wel weer een beetje spannender voor DC, die ook net een hele lijn aan het uitrollen is? Ja, ja, ja, ja. Want we, zij willen natuurlijk ook al die superhelden heel graag succesvol samenbrengen in een, uh, een shared universe, zeg maar. Maar ja, daar is Marvel tot nu toe toch elke keer de winnaar in. Ja. Maar ik hoorde wel dat Steven Spielberg waarschijnlijk een volgende DC Comics film gaat regisseren. Oh, echt waar. Ja, en dat vind ik dan toch wel heel erg interessant. Ik vind sowieso Steven Spielberg bijna alles van zijn hand, vind ik gewoon. Nou, heel goed of heel fijn of heel magisch. Ja. En uh, toen ik hoorde dat hij dus... Uh, hij gaat sowieso een film produceren. Dat is al zeker. Maar hij neemt waarschijnlijk ook uh, de regie in handen. Van Black Hawk. Is oh. dat dan? Ja, ja, ja. ja. En uh, ja, ja, ik, ik denk wel dat op het moment dat Steven Spielberg... Uh, om boord is, dat DC Comics... Uh, toch wel even een slag kan slaan. Ja, dat, dat lijkt me een hele, hele goede uitgangspunt om het dan op te nemen tegen Marvel. Want die lijkt op dit moment nog wel onverslaanbaar, ja, toch? Ja, zeker weten. Dat kunnen we wel zeggen. Ja. Het is uh, half zeven. Het is tijd voor een nieuwsupdate rond uh, wat er allemaal gebeurt op Schiphol. Die komt van Jeroen Czepkema. Ja, Goedemorgen. Door een stroomstoring doet luchthaven Schiphol een oproep aan reizigers... om niet meer naar de luchthaven te komen. De check-in-balies werken niet. En daardoor staan de vertrekhallen vol met mensen die niet weg kunnen. Ook buiten staan nu rijen. Voor de veiligheid zijn daarom nu de afritten van de A4... naar Schiphol intussen afgesloten. En ook stoppen er voorlopig geen treinen en bussen meer. Vliegtuigen kunnen nu niet vertrekken. En vanaf 9 uur, straks, mogen er ook geen vliegtuigen meer landen. Hoe lang al die beperkingen zullen gelden, is nog onduidelijk. Mensen die nu al op Schiphol zijn... krijgen het advies om de vertrekhallen te verlaten. Op Twitter raadt Schiphol reizigers aan... om de website in de gaten te houden voor het laatste nieuws. Ook het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost heeft te kampen met een stroomstoring. Die begon om kwart voor één vannacht. Zo'n 38.000 huishoudens zouden zijn getroffen. En ook is de straatverlichting uitgevallen. De storing wordt veroorzaakt door een probleem met een onderstation van Tennet. En die beide storingen hebben dus waarschijnlijk met elkaar te maken. Hoe lang de storing nog duurt is onbekend. Het is een NOS nieuwsupdate uh, straks om 7 uur meer. Ah, ja, ja.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 That your shine can't be seen, But baby. I can feel your kiss from a rose on the grave. Prachtig stem uit deze man, toch? Ziel Kiss from a Rose, van... Batman. Ja, ba ba ba ba Batman. Batman Forever? Ja, nu ga jij aan mij vragen. Ik, ik hoopte eigenlijk nee. wat <laughs> ik jij zou zeggen. Je hebt dat natuurlijk, ik dan... ja, er zijn zoveel Batman-films geweest. En volgens mij, dit was de Batman-film met Fel Kilmer als Batman. Was cool? was dat, ja, dat was de eerste met uh, van Tim Burton, toch, uh, reeks? Oh, ja, gewetensvragen ja, allemaal. Ja, nou, je nou, oh, je hebt als je Batman het weet, schad. laat het weten via de uh, Radio 1-app. <laughs> doen we helemaal niks mee. Je luistert naar uh, Risa. In de studio heb ik Noah Johannes. En mijn regisseur Die heeft voor jou een voorwerp. Oeh, spannend. Ondertussen krijg ik van diezelfde regisseur... <laughs> doordat het inderdaad Batman Forever was. want een kennis ja, toch ja, ook, ja, ja, Jeetje, Mina, ja, ja, knap, ja, ja. knap, knap, knap, knap. Nou, vertel, wat heb jij gekregen? Ik heb een, uh, een plattegrond voor me. Een plattegrond? Ja, van het Mediapark. Ah, van het Mediapark, ja. <laughs> ja, er zijn mensen die, uh, die heel graag willen weten hoe het Mediapark eruit ziet. Uh, sommigen zouden zeggen van nou, s'nachts is het misschien zoals een, beetje, een beetje gevaarlijk. Want het is heel donker hè, hier zo in dit Mediapark. En uh, je kan verdwalen, je weet nooit wie er in de bosjes schuilt. Maar ja, het kan altijd gevaarlijker, uh, tenminste als je op reis gaat. Um, zo ook, uh, dachten de mensen van Culture Road... die besloten om uh, reizen te organiseren naar uh, ja, wat minder gebruikelijke landen... die zelfs ook wel een beetje gevaarlijk zijn. Zeg je dat goed, Kaspar? Ja, dat, uh, dat zeg je goed. Uh, overigens over het Mediapark, ik ben wel eens verdwaald op het Mediapark. Dat ja? was erg eng. Ja, ja. ja s'nachts is dat echt niet te doen, hoor. Nee, precies. Nee, dat was ook een ochtendprogramma. En, en, ja, dat was uh, toch wel een beetje creepy. Maar goed, <laughs> um, over, <laughs> over Engeland gesproken. Nee, klopt, ja. ja we gaan naar, uh, naar uh, ja, moeilijke landen, zoals we het zelf liever noemen. Moeilijke landen, zoals Noord-Korea en Afghanistan. Ja, klopt. Ik ken, ja. ik ken soldaten die er niet eens heen zouden willen gestuurd worden. Waar, <laughs> waarom zou je er op vakantie heen willen? Uh, nou ja, goed, kijk, uh, het zijn ontzettend mooie landen uh, die uh, vaak nogal vergeten worden. De natuur is uh, uh, ongeëvenaard uh, vaak in, in dat soort landen. denk bijvoorbeeld aan... Uh, aan uh, weide, uh, valleien, uh, uitgestrekt uh, met hier en daar een boompje... en uh, een prachtig blauwe lucht in, uh, in, in noord korea of aan uh, woeste, woestijnlandschappen met uh, uh, ja, boeddha-beelden die zijn opgeblazen... en alleen de nissen die nog over zijn in, uh, in Afghanistan. En dat zijn echt plekken die uniek zijn in de wereld. En uh, nou ja, daarom zouden we heel graag heen willen. Ja, maar wat er ook vrij uniek aan is, is dat er om elke hoek een uh, soldaat staat die kop wil schieten... Uh, nou ja, niet, niet in Noord-Korea uh, en eigenlijk ook niet in Afghanistan. Uh, wat, wat wij altijd doen is, um, is wij, wij houden de, de veiligheid ja, uh, altijd hoog in het staan. Dus, dus um, ja, nee, de staat er staat geen, geen soldaat uh, die je uh, die kop eraf wil schieten. Ook niet een, een, een radicale extremist die je kop eraf wil schieten. Eigenlijk uh, gaan wij ver weg van de gebieden waar uh, mensen je kop willen afschieten. Oké, okay, oké. Okay, maar laten we nou ook eerlijk zijn. Ik bedoel, als soldaten al niet eens veilig zijn in Afghanistan. En als ik zie dat mm -hmm. er, dat er uh, vakantiegangers in Noord-Korea worden opgepakt en doodgemarteld en teruggegooid uh, uh, in de VS. Mm -hmm. Dan mm -hmm. raak ik wel een beetje zenuwachtig als ik, als ik denk van dat ik daar op vakantie zou moeten. Hoe, hoe, hoe ja. garandeer je de veiligheid? Uh, nou, we gar garanderen de veiligheid ten eerste door niet naar uh, gebieden te gaan, bijvoorbeeld in Afghanistan, die onveilig zijn. Uh, we hebben ook informanten en gidsen die uh, ons precies weten uh, kunnen uitleggen waar uh, de veilige gebieden zijn en waar de onveilige gebieden zijn. Uh -huh. En uh, daar hebben we gewoon heel goed contact mee. En daar begint het eigenlijk mee bij zo'n reis. Je moet altijd zorgen dat je een con uh, betrouwbaar contactpersoon hebt uh, ter plekke, die uh, precies weet uh, hoe de cultuur is, dus eigenlijk gewoon een local... Um, ...en die uh, jou verder wil helpen als toerist. En vergeet niet dat in dat soort landen uh, toeristen eigenlijk altijd heel erg belangrijk zijn... ...omdat het de eerste stap is vaak naar uh, uh, herstel van, uh, van een economie... ...maar ook uh, herstel van uh, meer de trots van een land. Okay. Dus uh, daar, daar beginnen het bij ons bij. En ten tweede is het dat je natuurlijk zelf altijd op, die, op de hoede moet zijn... ...en dat is waar, uh, waar die uh, Amerikaanse toerist die, uh, zoals jij zegt, terug is gegooid in coma... Uh, een beetje de mist in ging... door uh, een vlag te stelen op een uh, verdieping... waar je gewoon helemaal niet mocht komen. Okay. Dus uh, ja, een verdieping van een gebouw... waar je niet mocht komen. Dus ja, het, het, het, Je moet altijd eerst bij uh, te raden gaan van... goh, is het veilig? En kennen we mensen in het gebied... die zeker weten dat het in zo'n gebied veilig is. Mm -hmm. En de tweede moet je altijd als reiziger zelf... natuurlijk op de hoede blijven. Dat, okay. dat is eigenlijk het devies. Wat is voor jou nou de gekste reis die je hebt gemaakt? Uh, gekke reizen, ja... Ja, eigenlijk alle landen waar we heen gaan hebben wel uh, iets geks. Um, en het blijft toch natuurlijk altijd gewoon bijzonder. Maar de, de, de gekste reis die, ik, uh, die me altijd eigenlijk bijblijft... is eentje in, uh, in Oost-Europa. En dat was uh, Wit-Rusland op dit moment, uh, uh, zoals het heet. Belarus. Um, ik uh, kwam net uit de club gerold. Ik had uh, wat geld gepind. Ik dacht, nou prima, we gaan een taxi nemen. Dus ik hou een taxi aan op straat. Die, uh, die rijdt een beetje rond. Ik dacht dat ik het adres van mijn hotel had uh, verteld. Maar dat uh, was niet helemaal duidelijk. Dus bij het station begint die man op keihard tegen me te schreeuwen en doet zijn raampje open, uh, alle deuren dicht. Dus ik kan niet meer naar buiten en roept de politie erbij naar. Nou, echt, van die uh, Oost-Europese communistische politie komt aangerend met geweren op me af. En uh, hij uh, roept iets van bla bla bla in het, in het Russisch. Ik kon op dat moment uh, <lacht> nog geen Russisch, dus ik, <lacht> ik weet God niet wat er aan de hand is. En hij zegt, ja, je, je moet weg. Dus ik... Ik ja, word door die mensen door uit die auto gesleept. En nou, ja, dat later blijkt naar een pinautomaat uh, uh, gebracht. Oh. Daar moest ik onder dwang moest ik dat bedrag van de taxi moest ik pinnen. Ik uh, ben voor de rest naar mijn hotel gelopen... Eh, nog helemaal shaky. <laughs> en eh, <güls> nou ja, ik was dus eh, dat geld voor de taxi kwijt. En ik kwam er dus later achter, in al mijn... ja eh, eh, eh, Nog eh, in shock eigenlijk. Dat ik nog heel veel geld had in mijn zak. Omdat ik dat had gepint. Al in de club nog. Voor de taxi. Dus ik... ja Het was gewoon <hums> een beetje een uh, vreemd moment van, van, van spraakverwarring. Toen, toen, dus gewoon... <güls> toen dacht je voor jezelf zo'n ervaring gun ik iedereen. Ja, dat, uh, dat gun ik iedereen. Maar uh, ga wel eerst een cursus Russisch doen uh, voor je dan. Voor je dan. Goed, mocht, je, mocht je naar zo'n land willen, dan uh, ja, kon je bij jou terecht. Uh, Culture Road he, heet jullie. Ja, Culture Road zeker. Ja. Kaspar, ik ga je bedanken dat ik je zo vroeg in de ochtend mocht uh, wakker bellen. Maar dat is voor jou natuurlijk geen probleem. Nee hoor, helemaal ja. geen probleem. Dank je wel. Dank je wel, hoi. Want so much to give you this love Kijk, stiekem alweer naar uh, Noah. Maar ik vraag me af of zij deze zou herkend hebben, hoor. Nee. Dus, weet je het zo? Ik heb hem stiekem even gegoogeld net. Oh, en, en waar ben je op uitgekomen? Het, het nummer ken ik wel. Er werden vaak jaren of uh, liedjes uh, afgespeeld thuis. Maar um, ik weet inmiddels dat uh, dit nummer uit de film Mannen Ken komt, een film uit de jaren tachtig, ja. met Kim Cattrall. Dat vond ik wel weer leuk. Die we natuurlijk allemaal kennen, ook als uh, Samantha Jones uit uh, Sex and the City. Klopt, helemaal. Ja. We hebben ondertussen eventjes een NOS nieuwsupdate. Ja, korte update van de problemen op Schiphol. Uh, ik heb een kwartier geleden gemeld dat uh, Schiphol helemaal op slot zat. Ja. Maar inmiddels zijn de, de incheckbalies, uh, daar is het probleem weer verholpen. Dus reizigers uh, zijn nu weer welkom op de luchthaven. Treinen en bussen die stoppen er weer. En als het goed is zijn de, uh, de afritten van de A4 ook weer uh, beschikbaar... om naar Schiphol te gaan. Um, verwacht natuurlijk wel wordt dat er uh, enorme vertragingen ja. ontstaan. Dat er een, een, enorm veel wachtreizen ontstaan door die uh, stroomstoring op Schiphol afgelopen nacht. Maar je hebt in ieder geval weer toegang? Weer toegang nu, ja. Oké, okay, nou heel goed nieuws. Meer nieuws straks om zeven uur. Um, even uh, naar jou, Noah, mm -hmm. uh, voor het nieuws. Um, we hebben net even gehad over nou ja, De Kaskraker. Avengers natuurlijk. Een hele belangrijke film uh, voor het Marvel, Marvel Universe. En misschien ook wel voor, voor eigenlijk film op zich, omdat je er uh, ja, heel erg lekker uh, veel geld mee verdient. En dat vindt iedereen fijn. Dan gaan ze meer investeren, Precies. komen er meer films uit. Precies. Maar ja, daar kan je ook kleinere films van financieren. Dat Heb is jij een waar. paar pareltjes gevonden? Oh, nou, er zijn de afgelopen maand zeker een aantal padeltjes voorbij gekomen. Mm -hmm. Ik heb zelf, als het om kleinere films gaat, heel erg genoten van twee titels. Nou. Of drie eigenlijk. Ik vond The Rider vond ik echt een prachtige film. Een, een, een mooie indie western over een, een cowboy die. Uh, nou ja, geen cowboy meer kan zijn met de identiteitscrisis zit. Okay. En, maar pra prachtig in beeld gebracht door een, ook een debuterende regisseur. Um, maar ik vond ook uh, van twee andere debuterende regisseurs... Um, Greta Gerwig in dit geval, Lady Bird. Heb oh, ja. ik erg van genoten de afgelopen maand. En um, ook van A Quiet Place... Ja. de horrorhit uh, van John Krasinski. Oh, wat was die goed? Ja, ja dat, uh, daar, daar heb ik ook echt heel erg van genoten in de bioscoop. Ik vond het sowieso gewoon wel een heel, uh, een heel originele film. Ja. Op, althans, ik, ik heb nog nooit eigenlijk zoiets eerder meegemaakt in de bioscoop. En um, het was voor John Krasinski, uh, die de meeste mensen kennen... uit uh, The Office, US, ja. was dit dus zijn uh, debuut. En het, het, het, het, ja, het bijzondere aan deze film was dat dus uh, het gezin in de film... Uh, dat, je volgt een gezin. Dat probeert te overleven uh, in een wereld... Uh, ja, het is in ieder geval aangevallen door aliens, dat is duidelijk. En die aliens die zijn super creepy want die, ze zien niks... maar ze gaan op gehoor af. Ja. Dus overleven betekent vooral heel erg stil zijn. Ja. En dat leverde dus ook een film op uh, dat grotendeels heel stil was. Ja. En dat maakte de bioscoopervaring weer heel erg uh, bijzonder. En reet spannend. En reet spannend inderdaad. En uh, nou ja, die film die heeft, dus, uh, het heeft ongeveer 17 miljoen dollar gekost om hem te maken. En inmiddels uh, heeft hij echt uh, al nou, een paar honderd miljoen volgens mij opgeleverd. Of tegen de 200 miljoen dollar uh, aan. Ja. En um, het leuke om te vermelden misschien is... dat inmiddels dus bekend is geworden dat A Quiet Place een vervolg gaat hey, krijgen. Ja? Ja, ja, ja, ja, ja. ja, nee, ze hadden blijkbaar genoeg materiaal liggen... voor een vervolg. Ja, het is makkelijk als je ja. even stil moet zijn. <laughs> je moet niks meer te schrijven. Ja, en, en waarschijnlijk uh, op het moment dat hij over de 100 miljoen dollar ging... dachten ze ook van, hé, hey, weet je wat? Misschien ja. hebben we nog best wel genoeg materiaal voor een vervolg. Maar uh, nee, het is een ontzettende uh, cash cow. En uh, ik denk dat als mensen twee jaar geleden hadden gezegd... nou, nah, die John Krasinski, die gaat een film maken. Een horrorhit. En uh, die gaat uh, flink uh, cashen bij de box office... Dan of daar had ik waarschijnlijk gezegd, hum, echt serieus, John Krasinski. Maar hij heeft het gewoon uh, geflikt, samen met zijn vrouw Emily Blunt... die ook een uh, rol speelt in de film. Hij zelf trouwens ook. En um, ze hebben nu dus aangekondigd dat er zeker weten een vervolg uh, gaat komen. Nou, vind ik heel knap voor een debuterend regisseur. Nou, dat is zeker knap. Ja. Um, waar ook uh, knap veel geld in omgaat, Games. Time, met Peter Bouwman. Toch Peter? Heel veel games. Of heel veel geld. Heel veel geld, <laughs> ja. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben, uh, ja, we, we, we hebben aan jou gevraagd, omdat we een heel filmuurtje hebben. Wat, uh, wat zijn volgens jou nou de beste filmgames aller tijden? Ja, we hebben, we hebben een hele slechte tijd gehad qua filmgames. Toen, uh, toen dat net begon, het uitbrengen van, van filmgames. Toen kwamen er heel veel slechte filmgames uit. Omdat uh, de gameontwikkelaars kregen niet de tijd om een goede film te maken. Eh, of een goede game te maken. En die moest dan verschijnen ten tijde van, uh, van de filmrelease. En dat, dat zorgde ervoor dat er heel veel troep is uitgekomen. Maar gelukkig zijn er ook gameontwikkelaars die het natuurlijk wel kunnen. En ik heb voor jou een lijstje met de drie beste ja, filmgames eigenlijk. Nou, kom maar op you <laughs> Ja, uh, De derde die ik wil noemen, op nummer drie staat Shadow of Mordor. Dat is een uh, game omtrent de Lord of the Rings franchise uit 2014. Het is nog een relatief nieuwe game. En wat deze game heel goed doet, is die vertelt het verhaal van Mordor. En in de films zie je Mordor in de verte... maar je weet niet echt wat daar gebeurt in die wereld van Sauron... Hè, de grote slecht trick in Lord of the Rings. Nou, en die game neemt jou mee naar Mordor en gaat jou daar een avontuur laten beleven. En dat is vaak wat heel goed is aan filmgames. Als ze iets anders doen dan de films, iets anders uitvergroten... Ja. Zodat je als speler een nieuwe ervaring krijgt. En uh, de andere tip nog? Ja, uh, Knights of the Old Republic. Een game uit 2003. Oh, Omtrend ja. Star Wars. Ongelooflijk goed. Ja, dat is een uh, roleplaying game, hè? Dat is een, uh, een roleplaying game inderdaad. Een RPG waar je zelf een Jedi gaat worden. Ja, ja. um, Ongelooflijk goede game. Ga dat checken. Is nog steeds heel mooi als je nog op PC speelt. Klopt. Maar wel uh, heel maar, veel uh, tekst. Uh, heel veel tekst. Je moet heel veel luisteren. Dus je moet echt wel van Star Wars houden. Dat klopt. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. En de laatste tip en, uh, nog? De beste filmgame ooit gemaakt, daar ga je het absoluut mee eens zijn. Een game uit 1997 op de Nintendo in 64. Ja, Golden 007 GoldenEye. GoldenEye, het was uh, een revolutie, hè? Het was echt een revolutie. Er was nog nooit een, een schietspel op een spelcomputer zo goed gemaakt. En het, het, het loopt gewoon ook echt het verhaal van de film na. Normaal worden dat meestal slechte games. Behalve bij GoldenEye, die, die game deed gewoon alles perfect. Ja, nou wil ik meteen even vragen. Welke games moet je dan echt. echt vermijden als de pest als het om filmgames gaat. Nou ja, we hopen natuurlijk dat dit jaar voor het eerst uh, ooit een goede Spider-Man game verschijnt. En dat heeft een reden. Alle Spider-Man games tot nu toe waren echt mega Rug. slecht. Ja. Echt druk, ja. Vooral Spider-Man 3 uit 2007. Oh. En het, hetzelfde geldt eigenlijk voor alle Transformer games. Want die kwamen dan uit langs de films van Michael Bay. Ja. En uh, dat is eigenlijk mooi moeten doen. Dat, dat is gewoon, maar nu, nu is alle hoop gevestigd op de nieuwe Spider-Man-game. Want die schijnt dan wel. Dat zei jij een paar weken geleden. Die schijnt wel heel goed uh, ontvangen te zijn als trailer. Nou, het is in ieder geval een hele goede gameontwikkelaar. En ze hebben de tijd gekregen. Nou, dat zijn al twee dingen die andere filmgames vaak niet gekregen hebben. Dus de hoop is groot. Peter Bouwman, GamersNet, dankjewel. Tot volgende week. Tot volgende week. Playtime. En dan gaan we meteen door naar uh, vroege vogels. Moeten we kijken of vroege vogels aan de lijn is. Vroege vogels. Vroege vogels. Nee, helemaal geen vroege vogels. Ja, dat gebeurt zo. Ja, er kwamen natuurlijk allemaal lijnen binnen. Peter Baarman, die had alles bezet dan is zijn eentje egoïst. <lacht> <lacht> dan ga ik toch wel lekker verder met Noah. Noah, um, ja, we hebben het over de pareltjes gehad. We hebben het over de kerstkous gehad. We hebben het over roddels gehad. Wat, uh, wat gaat er aan zitten komen? Oh. Gaan deze maand heel leuke films uitkomen. Althans, films waar ik me heel erg op verheug. En laten we hopen dat ze dan ook goed uitpakken. Maar waar ik erg blij van word. Want sinds vorig jaar ben ik toch best wel een Star Wars fan. Ja. Ik heb, ik heb echt, of na vorig jaar, nee eerder eigenlijk al. Even langs bij jou. <laughs> Beetje zo vanaf Rogue One. Nee, ik ben ze met terugwerkende kracht op een gegeven moment gaan kijken. Ja. En nu ben ik toch best wel in de band van de hele Star Wars franchise. Ja. En deze maand komt de nieuwe Star Wars. Yes. uit. Solo. Solo oh, inderdaad. Genieten. Uh, het is alweer de tiende film, geloof ik. Is het de tiende film? Ja, van de, tenminste in ieder geval de live action Even feature kijken. films. Uh, je hebt er drie, ten, ten, zes, acht, negen, ja, ja de tiende alweer. En nou ja, het leuke is dus dat ze hierin uh, eigenlijk teruggaan naar... Uh, ja, voor, even kijken in de chronologie, voor A New Hope. De allereerste Star Wars, ja. zeg maar. En, uh, nou ja, en die is dan gefocust op het figuur Han Solo. Ja. En um, de film wordt geregisseerd door, uh, of is geregisseerd door Ron Howard. Dus ik ben heel erg benieuwd naar die samenwerking. Hij heeft natuurlijk Beautiful Mind heeft hij gemaakt. Ja, Prachtige prachtig film. Zelfs gemaakt. Frost Nixon, Apollo 13. Dus ik ben heel benieuwd wat hij hiermee gedaan heeft. Oh. Mijn favoriet. <laughs> nee, dus ik we we kijk wel heel erg naar uit. Uh, we gaan, uh, er komt een nieuwe Deadpool aan. Ik denk dat de fans daar heel erg uh, blij ja. mee zijn. Ja. En uh, het leuke is ook dat die dan weer is geregisseerd. Want ze hebben nu een nieuwe regisseur. En uh, dat is iemand die Atomic Blond uh, heeft uh, gemaakt. Of regisseur die Atomic Blond heeft gedaan. David Lightsheet heet die geloof ja. ik. Uh, was voor mij een onbekende overigens. Maar uh, is wel leuk. Die man die is dus ook gewoon de stuntdubbel geweest van. Brad Pitt. Oh. En hij is heel goed in Martial Arts. En, uh, ja. en daarna dacht hij, ik ga gewoon regisseren. En hij gaat nu... Hij heeft geregisseerd en met succes uh, blijkbaar. Of in ieder maar, geval goed genoeg voor het uh, vervolg van Deadpool. Tegelijkertijd, waarom nou? Ik bedoel, het, het, het, de eerste film was zo verschrikkelijk goed. Waarom zouden ze nou van regisseur zijn gewisseld? Ja, ik weet het niet. Ik denk dat hij... Uh, nou, er zitten natuurlijk heel veel vechtscènes in. En ja. uh, nou, daar is hij een, een, een expert in. Ja. En uh, Tom, ik blond, uh, nou ja, goed, de, de meningen waren er een beetje over verdeeld. Maar uh, ja, ik, ik weet niet, misschien dachten ze... laten we wat anders proberen. Laten we wat anders proberen. Ja, ja. en uh, nou, waar ik ook wel een beetje naar uitkijk... Het, het, het is een guilty pleasure. Het zal niet de allerbeste film zijn. Maar af en toe heb je ook gewoon zin in een uh, frikandel speciaal, zeg maar. <laughs> ook niet het allerbeste eten. En dat is... Uh, um, um, um, I Feel Pretty. Feel me pretty, wilde ik zeggen. <laughs> I Feel Pretty met Amy Schumer. Ik ben heel benieuwd wat ze daarmee gedaan hebben. Ja, nou ja, Amy Schumer is uh, sowieso altijd een feest om naar te kijken. Uh, comedienne en... Uh, ja. Ik, ik vermoed dat het ook wel een hele leuke film gaat worden. Ik ga jou bedanken. Volgende week heb ik je weer aan de telefoon. En na volgende maand kom je hier weer een uurtje. Ja, zeker. Hartstikke gezellig. Dankjewel, Noah Johannes. En uh, ik spreek jou volgende week. BNNVARA. Vara. Beste reizigers, de komende tijd wordt op meerdere plekken het spoor voor u vernieuwd. Dat kan gevolgen hebben voor uw treinreis.